Het is acht uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal. In Tucson, in de Amerikaanse staat Arizona, is een lid van het huis van afgevaardigden op klaarlichte dag neergeschoten. Het congreslid Gabrielle Giffords van de Democratische Partij hield een politieke bijeenkomst met burgers bij een supermarkt... toen een man op het gezelschap kwam afrennen en in het wilde weg begon te schieten. Giffords werd in het hoofd geraakt en is naar een ziekenhuis gebracht. Volgens Amerikaanse media zijn er nog elf gewonden. De schutter zou zijn overmeesterd en aangehouden.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 In Welkom terug voor het Tweede Uur Langs de lijn we gaan bij AZ langs op de nujaarsborrel bij Gertjan Jan Verbeek en praten met leen vroemer over het fenomeen Hilbert van der Duim. Morgen te zien bij andere tijden sport: de man van de vogelpoep, het zware autoongeluk en de vele titels. taking you nowhere Angel Come, baby Look at that sky, life's begun Nights are warm and the days are young Come, the baby There's my feet, I lost, that's all What's They loved you, opening doors and pulling some strings Angel, come up the Then walk luck and you looked in time Never looked, back walked tall, act Het Bowie, Golden Years. In sint michielsgestel wordt morgen het Nederlands kampioenschap veldrijden gehouden. Bij de vrouwen belooft het een tweestrijd te worden tussen twee grote namen. Marianne Vos en Daphne van den Brand. Wereldtoppen zijn het, rivalen. Die het grootste respect hebben voor elkaar. Vos en van den Brand bereiden zich allebei op hun eigen manier voor op het NK. Eerder deze week, toen het nog koud en winters was, bezocht Edwin Cornelissen de twee rensters. Een paar dagen voor het NK vind je in sint michielsgestel veel sneeuw.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 Als het zo blijft, dan zou het wel echt een racebaan worden, maar het gaat dooien en dan uh, zal het wel iets veranderen. Maar ja, ik ben benieuwd hoe het er uh, in het weekend bij ligt. 160 afslaan. afslaan. 30 kilometer verderop komen we terecht in Brabants Zeeland. U heeft uw bestemming bereikt. Want daar woont de, de grote concurrenten, mag je zeggen, van de Marianne Vos, Daphne van de Brand. Uh, nog niet aan het parcours verkennen, dus.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 ja, op zich wel heel erg grappig natuurlijk. Ja. Want uh, ja, ze pakt dan wel de wereldtitel. Maar, uh, maar goed, uh, ik wil best ruilen over een trui. <laughs> Alphabiet was dat met Fascination. Aanzet begon dit seizoen wisselend. De Europees ging het niet zo naar wens, maar in de competitie zat er een stijgende lijn in. Als je naar de statistieken kijkt, gaat het bij de Alkmaarders in de tweede helft meestal beter. Trainer Gert-Jan Verbeek. Nou, dat, uh, dat verspeelt veel goeds dus. <laughs> Klopt toch? Ja, dat is ook zo. Uh, het is natuurlijk ook altijd zo dat ik gewend uh, ben geweest als trainer. Omdat we altijd in de eerste seizoen zelf het, uh, het competitievoetbal moesten combineren met uh, Europees voetbal. En eh, ik heb ook altijd bij clubs gezeten waar ik de slechts nogal aardig eh, op de schop werd genomen. Of er het nou Heerenveen was, eh, of ook bij Feyenoord, maar ook nu weer bij AZ. Eh, ja, dan moet je toch weer werken aan nieuwe patronen, aan nieuwe automatismen, nieuwe ideeën van voetballen. En zeker nu bij AZ, eh, want je hebt eh, natuurlijk een nieuwe staf, uh, nieuwe spelers, uh, vertrekkende spelers in het begin van het seizoen, uh, spelers die niet wouden spelen Europees. Er is al die problematiek bij elkaar, WK, gangers die terugkwamen. Nou ja, en dan uh, hoop je daar inderdaad uh, toch de tweede seizoen zelf van te profiteren doordat je nu uitgeschakeld bent van Europees voetbal. Dus je hebt gewoon alleen maar competitiewedstrijden. Dat zijn er nog, uh, ik meen, 17. En uh, ja, dan, uh, dan kun je daar echt gericht naar, uh, naar werken naar die wedstrijden en, uh, en, en werken aan, aan, aan, aan teamontwikkeling, aan de individuele ontwikkeling van spelers. En uh, ja, daar heb je nu echt de tijd voor. Gaat er veel veranderen binnen jouw selectie? Nou ja, goed, uh, tot nu is uh, het is nog maar net open en, uh, en er zijn al twee vertrokken. Gijs Luiging naar Kambuur en, uh, en, uh, en Gilles West naar, uh, naar Feyenoord. En, ja, hier en daar wordt er wel meer geïnformeerd naar spelers van ons. Dus ja, we, ik verwacht wel dat er nog wel wat gaat gebeuren. Ja. Ga je zelf ook nog wat doen? Dat bedoel ik mij iets halen? Nou, Het ligt aan spelers die, die, die vertrekken. Hè? Welke spelers die vertrekken? En bepaalde posities hebben we wel uh, eventueel uh, backup hè? voor uh, jonge jongens. En uh, ja, ze moet, moet ook dat te krijgen zijn. Hè? Want uh, op het moment dat je het haalt, moet het wel een, een versterking zijn. Het verhaal Jonatas is wijnt en zijd bekend. Die komt voorlopig niet terug. Door Doorkruist dat je plan? Of zeg je met Pellen, Benschop Schop en Siktorson... Uh, ben ik centraal redelijk goed bezet? Ja, we zijn centraal goed bezet. Ja hoor, nee, daar maak ik me geen zorgen over. De rechterkant heb je een probleem. Holman is de hele maand januari afwezig... vanwege het uh, toernooi van uh, Australië in de Asian Cup. Ja, maar ik we hebben Nick van der Velden nog. We hebben Colbein die heeft die precies al een paar keer bekleed. En dat heeft hij ook goed gedaan. Dus ook daarin is het niet een probleem waarvan ik zeg van daar lig ik nou wakker van. Waar lig je wel wakker van? Ja, eigenlijk lig ik nergens wakker van. Dus in die zin, ik laat er wel op afkomen. En je moet het doen met de jongens die je wel tot je beschikking hebt. Dus zo, daar, daar, daar spendeer ik mijn energie aan. He, want uh, aan die andere dingen, daar heb je toch geen invloed op. Uh, Bert moet je laten gaan. Vind vindt jammer dat hij er niet is. Maar uh, ik vind het ook voor hem een mooie uitdaging om in de Asian Cup uh, uh, te spelen. En uh, hij komt in ieder geval goed getraind weer terug. En uh, ja, zodra hij terug is, uh, dan zal hij weer moeten concurreren voor jongens die het voor hem hebben, hebben waargenomen. En uh, dan moet hij flink zijn best doen. Wat is het uitgangspunt? Plek 5. Nou, het uitgangspunt is Europees voetbal. En dat kan op verschillende manieren. He, dat kan direct. Maar dan moet je vierde worden. Uh, dat kan uh, indirect om, uh, om via de play-offs uh, Europees voetbal af te dingen. Hè. Via de beker gaat het niet meer, want dat, uh, daar zijn wij geschakeld. Uh, dus, uh, en ik heb de goede hoop op dat dat moet kunnen lukken. Um, waar komt de meeste gevaren vandaan? Nou, ik denk wel dat, uh, dat, dat, dat, dat Twente, PSV en, uh, en Ajax uh, voor de boze drie plaatsen gaan strijden. Uh, of een van drie uh, moet echt in elkaar stotten. Dat, maar dat zie ik eerlijk, eerlijk gezegd niet gebeuren. Daar vind ik PSV en, en, en met name Twente te stabiel. Nou, en, en ook Ajax heeft weer wat nieuwe land gekregen toch, met de, met de ja, En Op plaats 4, 5, 6 daar zijn er een aantal uh, ploegen die daar, uh, daar we mee zullen moeten gaan concurreren. En Groningen. Een uh, herenveen. Uh, misschien wel een ADO Den Haag. Een gevaarlijke outsider, dat vorig jaar Heriklus. Ja, en, uh, en ook Roda kan nog steeds uh, goed aanhaken en, uh, en soms heb je ook wel een ploeg die in het tweede seizoen ook heel goed presteert uh, Die uh, NEC heeft een keer zo'n serie neergezet onder Mario Been uh, Dus daar heb je allemaal rekening mee te houden En, uh, en ook Utrecht uh, heeft geen uh, Europese verplichtingen meer Dus ook in, uh, een club die ik noemen moet, hè, want anders zijn we misschien in Utrecht boos ja. Maar als ik even de punt op die je nu hebt En die je er dan in het tweede seizoen statistisch bij haalt, Kom je heel dicht uh, bij het gewenste doel ja, de ervaring is, als je rond de 55 punten haalt, dan kwalificeer je voor Europees voetbal. En dan speel je om de vierde, vijfde plaats. Nou ja, en dat moet te doen zijn met het aantal dat we nu al hebben. Hoe is het eerste jaar bevallen in Alkmaar? Nou goed, ik ben, ik ben gewend aan de organisatie, de organisatie is gewend aan mij. En uh, ik heb een goede organisatie aange aangetroffen. Er zit een goede structuur in, stabiel. En, uh, en een speelsgroep die... Uh, ...die uh, heel enthousiast is, uh, goed reageert op, uh, op de wijze waarop we de dingen doen... ...en, uh, en leuk bij elkaar omgaan, een leuke groep... ...en is uh, ja, zijn een belangrijke voorwaarden om, uh, om te presteren. En iedereen is inmiddels gewend aan Gert-Jan van Beek zijn aanpak. Ja, daar ben ik mee begonnen. Hè. Ja. De organisatie is gewend aan mij... ...en ik ben ook gewend aan de organisatie. <laughs> Heb je je veel moeten aanpassen dan? Nou ja, je moet je altijd, het is altijd anders. En, uh, je moet je gedegen uh, invechten in, in, in bepaalde culturen die er zijn... En daar probeer je langzamerhand toch wel wat verandering aan te brengen. Want je neemt ook je eigen cultuur mee. Maar over het algemeen, hij is hier een goede tofsportklimaat. En daar heb ik gebruik van gemaakt. De faciliteiten zijn goed. En ook de jongens zijn heel gedisciplineerd. En doen gewoon goed hun werk. Dus daarin kan ik zeggen dan, dat ik niet gesprek een gesprek bedje ben gekomen. Maar de voorwaarden zijn er. En dan moet je zelf natuurlijk wel zien in te koppen met je staf. Maar ook dat, ook dat gaat goed. Gaat lukken. Ja, ik verwacht veel van het tweede zelf. en de sfeer is goed. Uh, het was ook heel leuk om te, om te constateren dat uh, de spelers voor het eerst uh, had nog nooit meegemaakt. Maar een, uh, een, een kerstcadeau hadden voor de begeleiding, dus dat was, uh, dat was leuk. Nog nooit meegemaakt? Dat had toch nog niet meegemaakt bij, uh, bij AZ en uh, de spelers kwamen met die gesten. En, uh, nou ja, dat uh, was natuurlijk een, uh, een aangename verrassing. competition but I'm winning Kaiser Chiefs met Love is Not a Competition. Hilbert van der Duim, meer dan een clown. De titel van de uitzending van Andere Tijden Sport... morgenavond net na 10 op Nederland 1. Het is een aflevering met twee gezichten... net als Hilbert van der Duim eigenlijk zelf. Want zoals gezegd, hij is meer dan een clown. Al denkt iedereen maar aan één ding terug bij zijn naam. Het WK schaatsen in 1981. Daadwerkelijk dacht ik dat ik de bel hoorde. Denk ik denk van nou, de laatste ronde. Echtbult was bezig met de vingers en ik was bezig met het, uh, het rondetijdenboord. Maar op een gegeven moment zie je hem uh, in die ene laatste ronde... Zie je, hem, uh, zie je hem aanzetten. En wat hij nou doet is verbazingwekkend twee handen even los... want hij komt naast hem, kijk eens even, hij en hij gaat in. hem voorbij gewoon. Schitterende prestatie van Hilbert van der Duim. Op de bel, pakt die Schöbrent in. Je hoort in mijn stem ook verwarring. Op het moment dat hij de dus finish passeert en dus eigenlijk al een beetje omhoog komt... denk ik van, is dit wel juist? Maar ik weet dat hij... En dan gaat Leen schreeuwen. Hilbert, joh, je moet doorrijden! Hilbert, je moet doorrijden! Van. Je moet toch een rond, Hilbert van de Duin! En dan tevreden, en dan zijn met je handen op de knieën steunen van... hé, hey, geweldig, gewonnen. Oh, jongen, dan ga je nou toch aan Toen Hilbert van der Duin! Ben je nou toch door! Dus op dat moment gaat Egbert... En uh, pak ik hem weer op de kruising op en, en, en zeg, gaan, gaan, gaan. En nou, ik zie nog die verbaasde blik op zijn kop. Van, uh, ja, maar wat is dit dan? Waarom moet dit? En hij begreep er echt niks van. En ook toen hij vervolgens echt goed over de finish was gegaan... en bij ons kwam, van, wat is er aan de hand? Waarom moest ik nog een rondje? Kijk, die handen daaruit van Van der Duim. Hoe kan dit? Ja, hoe kan dit? Dit zal het gesprek van het jaar worden op sportmiddens Nederlands gebied. Hoe is dit mogelijk? Dan ga je beseffen, dus hoe had dit nou kunnen gebeuren? Je, je hebt waarschijnlijk volkomen een blackout en wel, wel iets van een dergelijk geluid gehoord, waarbij je dan denkt van dit, dit is de laatste ronde. Hoorde hem net al Schreeuwen, Hilbert, je moet nog een rondje, hij is hier in de studio, oudschaatser, coach en dus ook voormalig tv-commentator alleen voor me, zat toen naast Martsmeids welkom. Uh, als u de naam Hilbert van der dame eigenlijk hoort, denkt u dan meteen aan dat moment terug. Nou, eigenlijk niet. Ik denk aan, aan Wilbert als persoon totaal terug. En ik heb hem dus als junior gekend... totdat hij uiteindelijk uh, helemaal stopte met schaatsen. En dat is een, uh, een dikke tien jaar geweest, denk ik, alles bij elkaar. Maar dan is dat een, een, een punt waarin je dus... en dat heb ik me later ook wel be, mezelf verweten... toen ik daar in het commentaar ook zat... daar zat ik veel meer als coach dan als commentator. Eigenlijk hoor je daar normaal het commentaar te geven... van wat er gebeurt. Maar op dat moment zie je wat er gebeurt... Ja, en dan heb je de neiging om door het raam heen te springen... om tegen hem te zeggen, je moet gaan. U was de coach en niet de commentator. Precies, op dat moment eigenlijk wel. Heeft iemand het u kwalijk genomen, net toch? Nee, ik denk het niet. Ik ja. denk het niet. Uh, Marti keek me wel eens wat aan van, uh, moest dat, moet dat nou? <laughs> Omdat hij natuurlijk dat heel objectief zit te bekijken... en ik dus eigenlijk vanuit mijn schaatsharten dat bekijk. En dat zijn toch twee verschillende uh, visies, zeg maar. Ja. Maar oké, okay, u zat er ook als oud-coach, uh, natuurlijk, vooral uh, naast de commentator. Dat noemen we een color-commentator. En die heeft namelijk iets andere functie dan de ja. leading-commentator. Ja, als je uh, terugkijkt, uh, hij springt eigenlijk al uit die laatste, uh, uit die laatste bocht. Hè? U zag het eigenlijk al aankomen dat het misging, volgens mij. Ik zag het aankomen. Ik zag het aankomen, omdat je natuurlijk, en uh, je, je hoorde match dat ook nog zeggen: van nou, uh, hij gaat uitstekend naar de, naar de bel toe. Hij zal het goed doen. En toen dacht ik, toen hij nog 50 meter gaat, hij gaat er niet stoppen. Dat zal er niet waar zijn. En toen hij ook over die finis kwam, toen was ik eigenlijk al meteen op bedacht dat hij dat zou doen vandaar ja. dat ik zo snel reageerde met mijn commentaar erop. Ja, het duurde bij hem iets langer, maar toch uiteindelijk gaat hij dan die laatste ronde in. De schade viel eigenlijk nog wel mee. Ja, alleen heeft zijn titel ermee verspeeld. Ja, of een dag later nog. Ja, maar toch het, het, alles bij elkaar denk ik dat uh, in die situatie was hij kampioen geworden en dit keer werd hij dus niet geen kampioen. Mm -hmm. En ja. vond ik op zichzelf was dat natuurlijk heel jammer. Ja. Een dag later ging hij nog onderuit en toen was het toernooi helemaal uh, afgelopen. Um, Hilbert van der Duim, uh, u heeft hem lang gevolgd, zegt u zelf al. Um, heeft u eigenlijk te weinig krediet? Want we praten weer over de incidenten, daar komen we natuurlijk nog wel op. Ja. Want dat is wel kleurrijk allemaal. En ach, zelfs zit hij er ook niet zo mee. Maar toch schuiven we zijn prestaties ermee uh, eigenlijk te veel weg. Dat vind ik wel. En uh, voor mij is een van de belangrijkste redenen dat uh, hij is zeven keer op rij kampioen van Nederland geworden. Dat heeft nog nooit iemand voor hem gedaan... en ik denk ook dat er nooit iemand meer na hem komt die dat presteert. Dan heeft hij uh, een paar keer wereldkampioenschappen gehaald. Het enige wat ik jammer bij hem vind... dat is dat hij geen enkele Olympische medaille heeft gewonnen. En met name door de situatie waarop hij heel vaak zo ontzettend goed reed... maar altijd van die rare capriolen erbij had... En ja, dat, dat maakt dan dat het een hele luisterrijke figuur wordt. Maar als je het puur vanuit de sport bekijkt... vind je het toch wel heel jammer dat dit soort zaken... niet één keer, maar een, een paar keer gebeurt. Want Wij herinneren ons de kampioenen olympisch eigenlijk veel beter. Hè? Ook mensen die maar één keer... Een prijs gewonnen hebben, nou, de naam van Annie Borking schiet mij even te binnen, maar ja. in ieder geval minder gepresteerd hebben, die, die namen blijft natuurlijk goed hangen. Hè? Dat is gewoon zo, hè, dat een Olympisch kampioen, eh, ook zelfs tweede, maar vooral de Olympisch kampioen, die blijft altijd hangen. He, niemand uh, zal, zal vergeten wat er met Aertschenk of met anderen zijn gebeurd... die dus gouden medailles gewonnen op een Piet Kleine. Uh, bijvoorbeeld Harm Kuipers, die stopte voor het Olympische seizoen. Dat is gewoon jammer geweest dat hij gestopt had... want we hadden daar als Nederland nog meer medailles kunnen halen. En dat gold in wezen voor, uh, voor Hilbert ook. Hij was natuurlijk geen specialist, dat breekt je dan op op de Olympische Spelen. Hij, hij kon eigenlijk alles, het was aan alles kunnen. Als, als hij kon je sprinten, de, hij kon allrounden en hij kon marathon rijden. Als je, als je hem op de 100 meter zette, dat kan dus niemand meer. Want als je dus nu de echte korte baanrijders hebt, uh, Jesper om een naam te noemen, uh, die kunnen een 100 meter rijden en die haalde hij van meter nauwelijks. Hij kon en 100 meter rijden, maar hij kon ook in de marathon reed hij regelmatig reed hij naar overwinning. En dat was ontzettend knap. Had hij eigenlijk nog meer prijzen kunnen pakken? Ja, die incidenten hebben we natuurlijk. Ja, ik denk dat hij nog een paar, één of twee keer meer Europees en wereldkampioen had kunnen worden. Als het was gegaan zoals het had moeten gaan. 1980 gaan we even terug in de tijd met Van der Duim, wereldkampioenschap allround in Herenveen. Daar werd hij wereldkampioen. Daarna werd hij uitgebreid gehuldigd. Al had hij daar niet zo heel veel mee. Je wordt dan wereldkampioen en dan denk je van, leuk. Hartstikke mooi, hè. Maar goed, dan moet je praten met Dries van Acht... de minister-president van het land, die, uh, die, die, die komt, komt met je in gesprek. De burgemeester van Heerenveen, die, uh, die denkt... oh, verrek, de jongen woont in, in onze gemeente, we moeten wat organiseren. Dus uh, dan word je op een koets uh, en voor, praten uh, je door Heerenveen gereden... en dan, ja, dan voel je eigenlijk doodongelukkig. Je denkt van, ik lijk de pauze wel, weet je wel. <laughs> En ja, dat, dat paste eigenlijk niet echt bij me... dat ik me daar direct goed een houding in kon geven. En, uh, ja, en dan denk ik, ja, mensen, mensen gingen anders naar je kijken. En, en, en ik denk, van, ja, ik, ben, ik ben toch nog dezelfde als uh, hiervoor. Hè? Dus ik ben, ik ben helemaal geen ander mens of zo. Het is bijzonder eigenlijk wat hij uh, zegt. had uh, er heel veel moeite mee eigenlijk, met al die aandacht. Ten voeten uit. Wist u dat toen ook al? Uh, niet helemaal. Ik wist wel dat hij dus van uh, alles wat officieel was, daar was hij wars van. He, dat, uh, dat, dat, dat vond hij eigenlijk maar niks. Hij wilde gewoon schaatsen. En goed, goed schaatsen. had niks met bobo's, maar, had niks met de bond. Daar had je helemaal niets mee. En er zijn er wel meer geweest die er helemaal niks van hadden. Ik kan me nog Hans van Helden ook uh, herinneren die, dat, die er ook helemaal niks mee had. Uh, het ligt natuurlijk die jongens helemaal niet. Die zijn nu om te rijden en er zijn er altijd weer mensen die dus heel belangrijk zijn. En die dus dan hem dus nog wel even een, een hand willen geven. Ja, of willen schorsen. Of, of willen schorsen uh, wille om wat te noemen. maar. Toch, dat zijn dus dingen waarvan de gemiddelde sporter zegt... nou, als het dan moet, dan moet het maar. Maar er zijn jongens die verzetten zich daar een beetje tegen. En uh, Hilbert had dat een beetje in zich... dat hij dus tegen al dat officiële gedoe... dat hij zich daar min of meer tegen verzette. Heeft dat zijn populariteit uh, bevoordeeld of benadeeld in Nederland? Nou, dat, dat kan ik niet zeggen. Ik denk dat hij er uh, nou niks minder om is geweest. Hè? Daar geloof ik niks van. Dus wat dat betreft uh, heeft dat, ik denk, geen nadelige invloed gehad. Alho alhoewel de mensen wel ontzettend graag hadden gehad. Dat hij dus ook heel juichend, zoals Sven Kramer dat op dit moment doet... juichend, zich laten vetteren met de armen omhoog, dat soort zaken. Maar dat, dat, dat, dat had hij niet. Hij won. straks zijn hand omhoog. Hij zei, het is gedaan. Hartstikke leuk dat ik kampioen ben geworden. Klaar. Was het een anti Een Beetje wel. Beetje wel, vind ik. Ja. En, en heeft het ook iets Fries? Ja, Kramer is ook een Fries, maar nou, een andere nee, generatie. Dat, maar... dat, nee, dat, dat, je kunt niet zeggen dat dat iets Fries is, want we hebben Vriezen gehad die dus ook heel uitbundig konden zijn. En uh, Rintje Ritsma die had het ook wel een beetje wat ingetogen, maar toch uh, echt was Rintje dus toch meer op het publiek gericht dan dat uh, Hilbert dat had. Maar hij, hij was in die tijd, uh, dat, dat wil je zelf eigenlijk niet weten, maar hij was wel toch gewoon een, een buitenbeentje. Ja, omdat hij van die, van die rare kunsten had. Ik kan me nog herinneren dat hij was een jaar wereldkampioen geworden. Toen ging hij het tweede jaar naar het wereldkampioenschap toe. En normaal gesproken je in het pak van de KMSB. Maar dan komt hij met een wit pak aanzetten. Met van die, uh, die de, de regenboogtrui. Zoals de, de, de wielrenners hem als wereldkampioen hebben. Nou, dat, daar, zou, daar zou niemand aan denken om, om op die wijze te komen. Maar dat was nou typisch Hilbert. Ja, op bislet was dat, hè? Ja, ja, en uh, dat, dat liep eigenlijk niet goed af? Nee, daarom. Uh, kijk, juist die rare kunst is dus toch... dat als je dus dat soort zaken doet... dat je dus dan eigenlijk niet meer met je kop goed bij, het, uh, bij de wedstrijd bent... waarvoor je bezig bent. En, uh, misschien kan je wel zeggen, ja, dat is niet zo. Maar als coach voel je dat aan... dat je dat beter niet kunt doen. Gewoon jezelf zijn en zo goed mogelijk presteren. Maar... Ja, dat interesseerde hem eigenlijk niet. Hij vond dat hartstikke leuk. En ik denk dat hij misschien wel een sponsor voor heeft gevonden. Die zei: als je dat doet, dan zal ik je eens wat geven. Want in die tijd was het natuurlijk zo dat die jongens die reden allemaal nou bijna voor een hapbrats. En eh, dan was het toch wel leuk als je ziekje een, een, een, een extra reclame had waar je wat kon verdienen. Ja, hij zit ook wel tegen verzet, tegen dat amateurisme vanuit de bond. Want hij wilde eigenlijk wel graag een boterham verdienen. Want hij was natuurlijk in zijn tijd toch al een soort uh, volprof. Ja, voor, voor zover hij dat kon doen. Hij was natuurlijk, hij studeerde, hij was onderwijzer en heeft de akte, uh, MO uh, geschiedenis gehaald. Dus als geschiedenis maar dat en was niet te eken, combineren al een in die tijd eken, met het schaam. dat was heel moeilijk te combineren. Hij moest dat toch maar doen. Hè? Want uh, uiteindelijk ja, heb je toch maar een boterham om te verdienen. En die, die situatie die, uh, heeft toch wel gemaakt... dat die jongens steeds recalcitranten werden tegenover al dat soort zaken. Maar, maar door ze zagen dat bijvoorbeeld door de bond vrij veel werd verdiend aan grote toernooien. Men begon al met reclames te maken. Hè. Ik kan me nog heel goed herinneren, in mijn tijd... de eerste reclame die het gemaakt werd, die was met Rivella. En als je dan zag hoe de jongens dus door de KNSB ged ged ged werkelijk gedwongen werden... om dus, uh, zich naar de regels van de sponsor te houden... dan kan ik me voorstellen dat die jongens daar op een gegeven moment... Dus toch daar zich tegen gingen verzetten. En Wilbert was typisch een figuur, die, die zich daar graag tegen verzetten... Je zou eigenlijk gewoon gelijk, vindt u? Hij heeft voor mij had hij gelijk. Hoe trainde hij? Heel hard. Hij trainde heel hard. En ik moet ook zeggen dat in de periode, hij zat, de, de periode dat ik hem goed heb gekend, dat was dat hij bij Egbert van het Oever uh, in Jong Oranje zat. En dat was een driemanschap, Iep Kramen, Frits Gelei en Hilbert van der Duim, die dus echt de, de nadrukkelijk aansluiting hadden op de toenmalige kernploeg die ik, doen, die, die ik toen trainde. En uh, ik had ze heel graag, die drie jongens, in de kernploeg gehad. Maar om allerlei redenen kon dat niet doorgaan. Het is mij nooit duidelijk geworden waarom dat niet door is gegaan. Want toen ik dus op een gegeven moment daardoor... vaak door de, de, dat soort zaken, bij de KNSB wegging... het eerstvolgende seizoen zaten ze bij Egbert van de Entjaart Kloosterboer... wel in de kernploeg. Dus er is iets geweest wat daartussen heeft gehouden... waardoor ze niet naar, naar mij toe mochten. En ik moet eerlijk zeggen, dat heeft me achteraf wel eens hevig gespeten. Had u daar misschien nog iets harder op de deur moeten kloppen om ze erbij te krijgen? Nou, je, je krijgt natuurlijk binnen zo'n bond zo vaak weerstand. Hè? Dat is niet alleen maar uh, in de situatie... dat Egbert van Doeven natuurlijk heel graag... die jongens binnen jong Oranje wilde houden. Daar had ik al het begrip voor. Maar aan de andere kant is de kernploeg belangrijker dan jong uh, In de tweede plaats waren natuurlijk binnen de TC... maar er waren misschien mensen die daar zeiden... nou, we zijn zo langzamerhand op die verrommer uitgekeken. Dat kan ik me heel goed voorstellen hoor. Want in, ik, ik was al in mijn negende of tiende jaar bezig. Maar laat ze dan wat eerlijk aan het eind van het seizoen zeggen. Zeg, we hebben geëvolueerd. En als jij nou eens naar de dames gaat of als je wat anders gaat doen. Nee, ik moest nog wel doorgaan. Maar dan toch met uh, uh, dit soort narigheden ga je dan weg. Ja, u zegt, uh, hij heel hard. Uh, dat deed hij eigenlijk veel met echt een, een maatje van, hè? Uh, Harm van der Pal. Dat was een twee-eenheid bijna. Ja. Was dat een voordeel voor ze? Ik denk het wel. Het waren twee Vriezen die heel dicht bij elkaar woonden. Harm van der Pal was meer getalenteerd op, de, op de, de kortere afstanden dan op de langere afstanden. Maar het waren twee keels die dus altijd bij elkaar waren. Ze trainden dus heel hard. Uh, ze zaten wel eens in het café samen. Uh, het waren boezemvrienden. Harm van de Pal. Trainingen gingen we ook altijd tegen elkaar en in de kroeg gingen we tegen elkaar. En in de kroeg? Wa we waren altijd. Ja, ook een competitie wie het meeste bier op kon. Was ook wel het geval hoor. Ze nu en dan. Dan ja. stonden we ochtends te braken op de trainingen. Onverstandig. Maar ja, de geest die moest ook wel eens een keer worden verfrist. En Heide deed dat ook. Maar die deed het op een andere manier. Hoe dan? Die bakte hashkoekjes. En uh, ja, dan was de geest ook weer een beetje verruimd. En dan kon hij de volgende dag kon hij weer trainen. Maar, die, die, die... maar wij deden dat met alcohol. En ja, dat was niet verstandig. Er was alcohol in het spel in die tijd. Maar dat wisten wij wel een beetje. Maar... Uh, uh... Veel belangrijker is eigenlijk dat Erik Heiden harskoekjes bakte. Dat is in uw tijd? Heb ik nooit geweten. Dat heeft u nooit Heb geweten? Ik nooit geweten. Echt niet. Dat, dat, dat, dat moet toch een gesprek van de dag geweest zijn. Ja, dat die als dat, Amerikaan als... daar gewoon in Nederland harskoekjes aan maken Jawel, maar dat Huim van der Pal dat dus zegt. Uh, na zoveel jaar. Terwijl, je, je hebt er natuurlijk al die jaren ingezeten. En ik heb Erik Heijden uiteraard bewonderd om zijn prestaties. Maar ik heb nooit geweten dat als hij dus een keer echt een beetje moe was of zo... dat hij dus aan de hars ging om dan vervolgens te zeggen... nou, dan ben ik uitgerust en de volgende dag weer tegenaan. Dat is voor mij echt iets nieuws. Na al die jaren weten we eindelijk het geheim van Erik Heijden. Harskoekjes. Ja, precies. precies. Ter, ter ontspanning. Uh, hij geeft aan hè, dat er ook wel eens tijd moest zijn uh, om uh, een bierwedstrijd te houden onderling... Um, had u er als coach eigenlijk wel begrip voor dat uh, deze jongens dat af en toe uh, wil. Tijdens het seizoen had ik er geen begrip voor. Maar het gebeurde Ma wel. Maar het gebeurde wel. Maar dat, uh, ik, ik moet eerlijk zeggen, in de periode dat ik dus kernploegcoach ben geweest, dat is uh, negen jaar geweest, uh, weet ik alleen maar dat toen met name als het seizoen afgelopen was, en had je doen door de Nord Hollandse kermis, en er was altijd feest, nou dan wisten Arts Schenk en Kees Verkerk en zo, die wisten hem goed te raken. Maar tijdens het seizoen, als er hard getraind werd, dan gingen ze misschien wel een keer uit, maar dan was het altijd dat ik het niet wist. Mm -hmm. Want ik, ik heb eerlijk gezegd, natuurlijk wel eens een keer gezien dat ze een biertje dronken... maar als je of één of twee biertjes drinkt, dan denk ik nou, uh, geen probleem. Maar als ze drinken zodanig dat ze de volgende morgen voor de training staan te kotsen... dan denk ik dat ik dat nooit heb meegemaakt. Nee. Maar het geeft ook wel hun verantwoordelijkheidsgevoel natuurlijk aan. Ze dronken dan wel, maar stonden wel smorgens op de baan om te trainen. Precies, ja. Ja, op zichzelf zou ik dat niet, niet gewaardeerd hebben. En misschien dat ze dat dondersgoed goed hebben geweten. Dat, dat lijkt me ongetwijfeld. Meestal had u de winter wel aardig onder, toch? In die nou, tijd? je probeerde natuurlijk wel de zaken een beetje in, het, in de rechte lijn te houden, ja. ja. Um, van de Duim en incidenten. Um, herinnert u zich nog het moment van de vogelpoep? Nee. Ik kan me, al, ik kan me wel herinneren dat die, uh, die, die, die, die buitenbocht inging. He, dus na de finish de buitenbocht in. En dat die ineens lag... Uh, dat zie je dan en dat vind je, heel, dat vind je heel verschrikkelijk. Maar dat hij later zei: van uh, er lag een vogelpoepje, dat heb ik natuurlijk uh, gehoord. Maar ik heb dat uh, niet, uh, niet ervaren omdat ik op dat moment helemaal geen coach meer was. En wat vond u van die verklaring toen? Het was... Zeer ja. opmerkelijk wat hij daar vertelde. Ja, dat is alsof hij het gezien heeft. Of dat hij dus later nog eens een keer gaan, eens gaan kijken. Wat lag daar eigenlijk? Hè? Ik, ik heb geen idee. Op zichzelf is dat toch weer een van die dingen. Waardoor hij zo'n bijzondere man was. Ja. Hij onthult het. Vogelpoep in Hilbert van der Duim. Ik gled uit in een kwakvogelstrook. De buitenkant van de schaats was één keer weg. Daar ging ik heen. Ja. De vogelpoep, inderdaad. Ja. En dat geloofde je? Waarom nee, maar ja, die journalisten, die, die, die wilden ook wel gevoerd worden. En die vinden dat prachtig. En dat, weet hij, dat, dat wist Hilbert ook wel. En hij had ook wel een hekel aan dat gezeur. Van waarom val je nu weer? En dan heeft hij gewoon gezegd, vogelpoep. Klaar. Kan mij dat schelen. Ja. Harm van der Paul was dat. En de vogelpoep en van der Duim. Morgen zal vertellen dat hij dat allemaal gewoon bedacht heeft. Inderdaad, omdat hij er af wilde zijn van al het gezeur. Harm, goedenavond. Goedenavond. Je bent in uh, Colalbo. Ja, in functie ik, zit, wat... ik, ik zit op hoogte. Jij zit op hoogte? 1100 meter geloof ik? Ja, precies. Uh, ik nog hoger, want het hotel ligt op 1500 meter. Vertel eens precies wat je, wat je daar uh, doet, in welke functie ben je daar? Ik uh, ben hier uh, journalist, ik ben hier ingehuurd door TVM. En ik uh, maak filmpjes voor TVM, uh, voor uh, tvmschaatsen.tv. Je zit nog helemaal in het schaatsen? ja. Ik ben uh, opstelschrijver geworden, zo zit het voor je heen. Wat zei je? Je, je bent... opstelschrijver. ik ben eigenlijk journalist geworden ik ja, doe ja. heel veel voor het ANP. Ja, klopt. Uh, in dit geval heb je een, een andere functie daar. Um, ja. Hoe is het eigenlijk met Van der Duim en jij? Jullie waren boezemvrienden. Blijkt ook uit de documentaire morgen over Hilbert Van der Duim. Is dat nog zo? Ja, we zijn vrienden voor het leven. Ja, absoluut. We hebben heel veel contact. Wanneer is dat begonnen eigenlijk? Nou, toen zat ik, uh, ik zat in jonge rijen en heel wat in de kernploeg. En toen uh, het jaar erop uh, kwam ik dan ook in de kernploeg. En ja, dat klikte en uh, we hadden dezelfde humor wel en uh, dezelfde kattenkwaad. En uh, ja, dat klikte heel goed. En beide zetten we ons volledig op dat schaatsen. We trainen iedere dag, trainen we, nou, ik denk ook wel zes uur per dag. En uh, ja, dat vonden we mooi. We wilden die heer Heide verslaan. Was dat helemaal het uitgangspunt van die tijd, het fenomeen Haydn, die jarenlang onklopbaar was, die wilden ja, jullie was. van zijn troon stoten? Ja, ja dat wilden we. En die mafkees die moest uh, van die troon. <lacht> en, uh, en, niet, en dat is niet gelukt, kan ik je meedelen. Ja, één keer ja, wel. wel is het, jawel, het, is heel, heel bedwel, maar ik niet. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, ja. nee. Maar nee, Van der Duim heeft hem zeker verslagen. In Heerenveen was dat volgens mij, hè? Ja, in ja, um, 1980. Jullie ha hadden een strategie bedacht zeg maar, om hem dus te verslaan. Want jullie vonden dat je gewoon veel harder moest trainen dan alle generaties voor jullie in Nederland uh, hadden gedaan. Klopt dat? Ja, ja, ja, met goedkeuring van de trainer hoor. En van de van Kloosterboeren en van uh, Egbert van Toever. En die voedden ons er ook wel in. En, en ging dat ook met revolutionaire uh, technieken ja. in die tijd? Want Heiden was ja. natuurlijk de man van het, uh, van het wasbord, hè? Van dat... Ja, dat, dat, dat deden wij ook, maar we hadden nog iets moois. We hadden grote trekkerbanden en dan schepten we heel veel zand in. En dan hadden we, ja, hadden we ongeveer zo'n 40 kilo achter op de rug. En dan deden we kikkersprongen en dat soort gekke dingen. En, ja, we kregen ook enorme dikke spieren en we waren zo sterk als beren. Maar ja, als, als we dan moesten pieken, nou, dan, was het wel, uh, ja, dan, dan, dan ging er wel eens iets mis. Maar het was niet helemaal verantwoord wat jullie deden? Dat was een beetje experimenteel nog? Ja, ja toch wel. Ja, ja. Eigenlijk zouden ze dat nu weer moeten doen. Waarom? <laughs> nou, ik denk dat, uh, dat ze nu nog wel meer kunnen trainen. Ik, ik, ik uh, volg dat van nabij en dan denk ik, ach, ja, ja, maar ze bouwen er veel meer ontspanning in. Het zal nu ook wel goed zijn. Maar het, het, het seizoen is ook hier. veel langer dan in uh, jullie tijd, toch? Ja, daarom hoef de maar op uh, één of twee of drie uh, wedstrijden te pieken. En als je er met een Nederlands kampioenschap niet bij was, dan uh, lag, je er, lag je eruit. Het is van het seizoen uit, ja. Ja, ja, zo was het. En nu heb je allemaal van die wereldbekerwedstrijden en zo. En nu kan je het een hele seizoen lekker meeliften, ja. maar dat was in onze tijd niet zo. En nog 16 skate-offs? Huh? Ja, ja, ja, zo is het. En, uh, even ja. terug naar Hilbert. Uh, ja. Hij lijkt een beetje in de uh, geschiedenis gekenmerkt te worden als een, bijna een soort van clown. Uh, dat was hij toch niet? Nee, absoluut niet. Het was een van de grootste schaatsers aller tijden. En dat is ook een misvatting. Maar ja, de mensen die onthouden altijd die gekke dingen. En uh, kijk, hij is zeven keer Nederlands kampioen O'Round uh, geweest. Uh, uh, twee keer wereldkampioen O'Round en uh, twee keer Europees kampioen. En er hadden meer titels bij kunnen komen. Maar ja, er ging wel eens iets mis. Maar desalniettemin, het was uh, de grootste schaatser bijna alle tijden. Hij kon sprinten. Hij kon korte baan, hij kon marathon, want na Oranje carrière is hij marathons gaan rijden. En nou, dat won hij ook met ronde verschil. Reed hij iedereen nog gort. Nou, dan ben je ook, dan ben je ook wel groot hoor. En reed de hij reed de tocht. Hij reed de 11-stedentocht. ja. Die heb ik samen met hem gereden in 1986. Uh, en wat was hij? Achter of zo? In die buurt Ja, daar? hij was achter. In Vraniken waren we nog bij elkaar, dat kan ik me nog wel herinneren. Maar dan... ik kon niet. Ik had de ziekte van vijver. En ik heb heel, die hele 200 kilometer heb ik geen eten gehad. Ik heb er nog altijd spijt van dat ik in rottocht heb gereden. Ja, dat is niet handig, hè, als je de ziekte van vijver hebt. Hè? Nee, maar dat wist ik toen niet. Ik kwam met koorts over, uh, over de finis. Maar ja, dat terzijde. Het gaat over Hilbert. Ja, het gaat over Hilbert. Alleen uh, maar toch even over Van der Pal, die we nu aan de lijn hebben. Uh, je zei net, hij was iets meer, iets meer de man van de korte afstand, hè, Harm? Ja, en, en Harm heeft natuurlijk ook de nodige ongelukken gehad. Ik kan me nog herinneren dat Harm op een gegeven moment in on, ondiep water dook... en daar een hele ernstige blessure op heeft gelopen... waardoor hij bijna dus een dwarslesje heeft gehad... Want dat, dat zijn dus ook dingen. En daar moet je ook uh, van herstellen op het moment dat je dus net in, een, uh, in de groei van je leven bent. Hè. Dus uh, dat, wa dat was ook nogal wat hoor. Vertel ja, haar, het, wat was dat voor ongeluk? Ja, het zat mij ook niet mee. Nou, ik had in 81 heb ik mijn, uh, been nee, mijn enkel uh, gebroken. En in 83 bracht ik mijn nek op uh, drie plekken. En dan had ik inderdaad in ondiep water gedoken. Nou ja, toen was het eigenlijk einde carrière. Ik heb wel geprobeerd terug te komen, maar dat uh, is allemaal niet meer gelukt. En dan heb ik die 11 steden toch nog gereden. Waar ik overigens nog spijt van heb. Maar die nek, dat was wel heel erg. En uh, ja, Ik was natuurlijk ook twee jaar jonger dan de mannen. Hè. Ik, ik was de Benjamin van de kernploeg. Mm. Ik, uh, ja, ik, ik was dus de jongste, ze zagen heel veel talent in me. En ik uh, moest dan rijpen. Nou ja, dat, uh, dat is niet gelukt. Dus eigenlijk wel het een was, parallel was, tussen uh, hoe de ja. carrière van Hilbert afgelopen ja. is en jouw carrière. Hij... Ja. Uh, heeft zijn carrière moeten beëindigen door het ontzettend uh, verschrikkelijke auto-ongeluk... Uh, waar hij nooit meer van, uh, van uh, hersteld is. Althans, als topsporter. En jij dus van die duik in het zwembad of in het water? Ja, ja nou, in het ik ben uh, Nee, ik ben er eigenlijk ook nooit van hersteld. Maar het heeft er alleen voor. Ik ben wel positief voor me. Een groot voordeel. Ik kan niet meer aanknikken. En uh, dat, is ook weer, uh, dat is ook weer heel wat waard. Ja, daar zijn Vriezen sowieso niet zo goed in. Hè? Nee, daarom, Nee. Altijd al een beetje lekker dwars en zo hoort het ook. moet ook een beetje sprakmakend zijn. Ja, nou dat is heel wat zeker gelukt. Uh, ja. dat, dat zien we morgen ook terug. Laten we nog even teruggaan naar uh, die zeg maar, periode na afloop van zijn uh, allround carrière. Uh, Leen, hij, hij stopte eigenlijk relatief toch vrij jong, 27 jaar volgens mij. Uh, als stopper nog. Waarom was dat? Weet je dat nog? Nou, dat had alles te maken met uh, financiën. Uh, je had natuurlijk... Uh, toen waren de gemiddelde jongen... die stopten met 24 tot 26 jaar... want dan moet er no heel noodzakelijk... aan je uh, carrière worden gedacht. Je moet gaan studeren, je moet wat gaan doen, enzovoort. En een, er waren een aantal, onder andere heel zelf... die dus dat nog wel opbrachten... om daarnaast toch nog een studie te doen... Waardoor ze dus in ieder geval, als ze stopten, wat hadden. Maar ik denk dat ook het ongeluk wat hij toen heeft gehad... dat dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het, aan, aan het vroegtijdig stoppen. Maar als Hilbert in die tijd de mogelijkheden had gehad die de jongens nu hebben gehad... dan was hij minstens zo'n grote kampioen ge geweest. Alleen ja, eh, toen was er geen geld. De jongens die kregen dus een, een, een, paar, een paar centen en werden daar wereldkampioen mee. Dan moet je op een gegeven moment een keus maken. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Was het een geldkwestie, <coughs> Harm? Ja, yeah, dat ja, ook. Maar hij kreeg ook het advies van, van Henk Gemser... jongen, ga voor je maatschappelijke carrière, is veel belangrijker. En dat soort adviezen nam goed uh, ten harte. En uh, dat kan ik me wel herinneren dat dat advies van Henk Gemser afkomstig was. Maar als hij geleefd had in de tijd van Sven Kramer... dan was dan hij niet was verstopt het... op die leeftijd. Nee, nee, ik denk dat hij dan nog had gereden. Want het is wel een liefhebber. Maar praat ons eens even bij dan over die tijd. Was het interessanter voor een schaatser in die tijd om marathons te rijden... voor de portemonnee dan oranje schaatsen te bedrijven? Nou kijk, het was 87 toen, toen is hij in die marathonploeg gekomen. En na die LST dan was het een geweldige house. En ja, we werden best wel dikke contracten. Hij reed toen, moet ik even denken, voor VPZ. En uh, ja, daar kreeg hij een behoorlijk salaris. En dat kon hij er bij gebruiken. En voor, ging zijn voor... Levens, voor zijn levensonderhoud. Ja, en hij ging gewoon voor de klas staan. en hij ging voor de klas staan. Dus aan dubbel inkomen, dat deed hij goed. Ja. En hij kocht een boerderijtje, kan ik me nog herinneren. En, uh, ja, kippetjes en schaapjes. En Hilbert was helemaal in zijn element. Totdat het ongeluk kwam. Wat herinner jij je nog van het uh, ongeluk? Want je was als een van de eerste, volgens mij, in ieder geval bij hem in het ziekenhuis uh, toen, hè? Ja, hij lag er als een uh, marionet bij. We hebben allemaal touwtjes en draadjes. En, uh, ja, hij praatte helemaal niet meer, maar ik wist wel. Hij had niks aan zijn hoofd. Maar uh, ja, onder de, de borstkast, zeg maar, daar lag alles, uh, ja, was alles kapot. Kapotte lever, de heupen, schaambeen uit elkaar. Man, de, de mild. Ja, ik ben niet een medicus, maar alles wat kapot kon gaan, dat, dat was kapot. Ja. En dat was een, een drama. Ja, Ja, het was een drama. Maar ja, hij is er weer bovenop gekomen. We hebben toen het ijsschalen nog gehad. Dat was de Ron Mulder, die organiseerde dat. Dat was, dat dat was voor het gekregen. eerst dat hij eigenlijk weer op het ijs kwam na zijn ongeluk. Ja, ja, ja, ja, en toen uh, Ron Mulder organiseerde dat, hij had een uh, ijsschala. En dat is nu de huidige manager van uh, Sven Kramer. Maar die organiseerde dat. En er stonden, ik denk, om 17.000 vriezen uh, op de tribune. Tijalf was net open. Dat nieuwe Tijalf mm -hmm. het overdekte. En uh, ja, hij kwam op en uh, de mensen hadden allemaal tranen in de ogen. En uh, bij en uh, Het was één groot tranendal. Zo mooi vonden ze dat. Leen... Uus, Hilbert, Uus Hilbert, dat is dan Hilbert. Onze, onze Hilbert weer terugkwam. Leen, wat weet ja. jij nog van die tijd, van dat uh, ongeluk en wat er daarna gebeurde? Nou, dat kan ik me niet goed herinneren. Ja, ik kan me herinneren dat hij het ongeluk heeft gehad. Ik kan me herinneren dat hij daarna nog heel, even, uh, heel veel heeft gereden. Maar uh, wat, ik me dus nu, wat ik nu nog weet, dat is dat hij op dit moment... zeker nog twee, drie keer in de week schaatst. En dat doet hij dan in een illustrijke gezelschap... van Jan Bols en Piet Kleine. En dan rijst nog iedereen nog Gort op de ijsbaan in Assen. Ja. He, dus hij, hij is altijd liefhebber gebleven. Het zijn drie mensen bij elkaar. De een stopt een keer een ronde te vroeg, de ander mist zijn stempel op de Elfstedentocht. en de derde die pakt een keer een buitenbocht te veel. Hè? Precies. Dat, dat is een mooi trio bij elkaar. Ja, ja. Ze, hopen dat, ze hopen dat die niet de zeven sloten tegelijk lopen uh, als, we dat dan, uh, als we dat dan zien. Uh, nog even over uh, uh, het einde van zijn loopbaan. Zeg maar. laten we even ons op die tijd nog concentreren. Uh, Harm. Gillette Anema, de fysiotherapeut... en toen ook nog uh, uh, marathon schaatsen volgens mij in die tijd... Hè, die hem heel erg ja. begeleid heeft. Ja. Die zegt achteraf... Um, als hij nog een half jaar door was gegaan met revalideren... hadden we misschien weer... In, nou, misschien, hij zegt... eigenlijk hadden we hem weer in de top kunnen krijgen. Hij had ons nog een half jaar moeten geven... of samen moeten werken natuurlijk, het was heel zwaar... maar dan had hij wel weer topsport kunnen bedrijven. Had hij misschien weer in de topsport meegekund. Um, had hij dat toch nog moeten doen, denk je? Nee. En daar zat hij ook niet meer op te wachten. Het was goed. En uh, nee, dat, dat is een beetje over van de toren geblazen van Jules, denk ik. Ik denk uh, heel bedvot goed zo. Ook gewoon mentaal bedoel je, buiten het fysieke uh, was ja, het tijd om, ja. er, om er een punt achter te zetten. Ja, ja, ja. Om, uh, om dat hele proces. En uh, nee, hij, hij wist zelf wel dat hij dat toch niet meer kon redden. Dat kon niet meer. Onmogelijk. Heb jij nog een verklaring voor zijn uh, mateloze populariteit uh, toen? Want. Je hebt het net gehad over zijn uh, rentree, op dat schaatsgala. Maar heel Nederland uh, had de tranen in de ogen. Nou ja, hij is, uh, hij is gewoon gebleven altijd. En het was een, een man van het volk. En hij zei waar het op stond. En ja, ook, kijk, hij, hij mocht ook wel graag tegen die KNSB aan trappen. Ja, dat, dat heb ik eigenlijk nu ook nog wel. En ja, dat maakt het al wel een beetje populair voor anderen opkomen ook. En ja, hij is een sociale kerel. Hij heeft natuurlijk wel een heel mooi pad ook, geëfferd, ook voor rentje. Dat heeft hij ook nog gedaan. Je bedoelt, hey, Rinkie, met zijn hey, kritiek hey, hey, op de bond en de druk om... nou ja, ja financieel ja. beter armslag te geven aan de topschaatsers. Ja, ja, ja, absoluut. Daar is hij toch wel, uh, ja, heeft hij toch wel een belangrijk steentje aan bijgedragen ook. Maar hij had niet de grote managers om zich heen. Wat Rinkje wel had. Ja, in die tijd nog niet. Harm, nee. jij als zin bedankt. Wie wordt er als Europees kampioen met de mannen? Nou, ik denk dat Blokhuizen, die maakt een hele grote kans. Hij heeft maar een halve seconde achterstand op die en bij de vrouwen, ja, Irene die is ook in niet verslagen... dus die heeft anderhalve seconde achterstand op Sabrikova. Nou ja, je weet het niet. Het is een open baan morgen. En uh, er kunnen verrassingen komen. Oké. Okay. Jij bedankt en we gaan het uh, allemaal volgen. Leen voor ja. mij, uh, hier in, uh, in Hilversum. Uh, je volgt de schaats ook nog op de voet natuurlijk. Want ja. <laughs> uh, hoe zou het anders kunnen, zou ik bijna zeggen. Uh, hoe, hoe praktisch ben je er nog bij uh, aanwezig? Nou, niet, niet meer in die zin. Ik ga, elke week ga ik nog met de stel vrienden ga ik, uh, ga ik schaatsen. Daar ga ik ook in de zomer mee lopen en fietsen. Maar ik heb in de binnen de KNZW heb ik dus uh, geen enkele functie meer. Hè. Dat is op een gegeven moment is dat afgelopen. En dan zit men ook niet op te wachten. Uh, dat is nu één keer een situatie dat je moet op een gegeven moment ook weten waar het eind is. Ja, maar zij zitten ja. er niet op te wachten. Maar ze u er wel op te wachten om dan wat te doen? Wie? U. Nee, nee, ik zit er ook niet meer op te wachten hoor. Dat is, op een gegeven moment krijg je dus uh, ook een situatie van... het is, het is mooi geweest. En uh, ik denk ook dat men dus dat in de breedte ook wel vindt. Hè, dat, uh, er zijn een paar mensen die heel erg lang door zijn gegaan. Hè, dat, uh, dan denk ik aan Egbert van der Hoever, die uh, tot, bijna tot aan zijn dood uh, uh, in de is gebleven. Ik ben inmiddels al dik over de zeventig. Met andere woorden, zo langzamerhand krijg je toch een, een, een situatie... dat je zegt, nou, uh, nu moeten de kerels het doen... die we nu op het ijs hebben staan. En ik denk dat we een paar goede keels op deze hebben staan. Zoals Jagori en Jan van der de Veen en Geert Kempkers. Goede coaches. Dus wat, wat dat betreft hebben we gewoon goede opvolgers. Ja. En, en u, u kijkt natuurlijk naar Colalbo, nu naar het Europees kampioenschap. Hoe goed is dat kampioenschap? En is het nog wel van deze tijd, 2011, omdat op zo'n buitenbaan in omstandigheden... waarvan je denkt, van, is het nou een kampioenschap of is het een, een, een clubkampioenschap? Ik, mijn mening zit ongeveer alleen nog in de vraagstelling, geef ik toe. Maar uh, is het wel een goede plaats om een toernooi te houden? Je, je, hoopt, je hoopt in zo'n situatie, en dat geldt voor Davos en voor Colalbo bijvoorbeeld... dat als het een keer goed uitpakt en je hebt prachtig weer... en het is windstil en dat gebeurt daar ook regelmatig... dan kun je een schitterend toernooi hebben. Maar je hebt het vandaag gezien dat uh, de, de jury heeft daar een hele belangrijke stem in heeft. Men had bijvoorbeeld uh, bij, die, bij die dames... Uh, op die 1500 meter, he, of bij de, bij de heer op de 1500 meter... hadden ze nooit zo, zo ver uit elkaar moeten laten rijden. Dan mag je dus uh, een, moet je als, als jury moet je een beslissing nemen en te zeggen van... Na 25 meter stoppen, minuten stoppen we gewoon, want dit wordt onverantwoord om in vergelijkbare situaties te zitten. Dat is dus een nadeel. Er komt nog bij dat in Colalbo je een situatie hebt waarbij de hele entourage, als die helemaal wit is, en het is prachtig weer tegen die bergen, dan zeg je nou, daar kan ik van genieten. Nu is het troosteloos omdat je alleen maar tegen dorre bomen aankijkt en tegen dorre gras, en ook de hele entourage rond de ijsbaan. Dat was dan ook niet om te zeggen van, we zijn hier met een Europees of met een heel groot topsport evenement bezig. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg jammer. Maar aan de andere kant, ja. Euh, één keer in de zoveel tijd een keer het buiten proberen. Met de gok die je dan neemt. Euh, heb ik op zichzelf niet zoveel bezwaar. Nee, je mag, en, mag je gokken met een Europees kampioenschap schaatsen? Nou ja, euh, één keer in de zoveel tijd. En, en, dan, uh, en dan is het in werkelijk een gok. Want voor hetzelfde geld hadden ze heel mooi weer gehad. Uh, en dan heb je natuurlijk een prachtig toernooi. Ik heb toernooien in Davos meegemaakt. Dat, dat, nou jongen, dan is het één groot feest. Maar Davos kan gewoon geen wedstrijden meer krijgen. En dat geldt voor al die openbanen. En dat is het risico wat ze nemen. En je kunt zeggen, dat risico moet je niet nemen. Ik denk één keer in de vijf jaar of één keer in de zes jaar. Probeer het. En gok er dan een keer op. Jammer voor de jongens en de meiden. En wie? Uh, Skolbrev, uh, Blokhuizen, Bokko, Verweij... Wie gaat het worden? Ik uh, spreek Harm van der Pal En dat is dat uh, ik, ik denk dat Blokhuizen kampioen kan worden. Uh, hij heeft nog heel veel concurrentie, onder andere van uh, Bocqueu, onder andere uh, Bukkeu. Die, uh, die heel dicht, want ze staan met vier man vlak bij elkaar. Er zitten maar een paar tienden van seconden tussen. Dus daar is weinig aan te doen. Ja, dat is dan een kwestie waarvan je een beetje geluk moet hebben. En uh, ja, in het laatste paar komen nummers 1 en 2 van de vijf kilometer tegen elkaar. En daar zit uh, Jan Blokhuizen er niet, niet bij. Nee. Gaat morgen zien. En bij de vrouwen natuurlijk ook nog eens Sablikova, de grote favoriet. Maar wie weet wust het zou allemaal nog kunnen. Dit was het tweede uur van Langs de lijn op de zaterdag. We komen zo bij u terug na de klok van 9 uur met sportnieuws en veel buitenlands voetbal. Op één. De actualiteit van de geschiedenis: onvoltooid verleden tijd op de radio OVT.